Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Myanmar zijn bij een aanval van het leger op een boeddhistisch festival 32 mensen gedood. Op dat festival waren mensen die vreedzaam protesteerden tegen de militairen die in het land aan de macht zijn. Het leger heeft de laatste tijd vaker dit soort aanslagen gepleegd, zegt correspondent Mustafa Margadi. Het leger doet dat om burgers af te schrikken om uh, verzetsgroepen en etnische milities te helpen in hun strijd tegen het leger. Uh, maar vooral bij dit soort religieuze, grote religieuze bijeenkomsten uh, hopen ze ook dat er verzetslieden zelf bij zijn. Uh, die proberen ze dus uit te schakelen zonder ook maar enige rekening te houden met de levens van onschuldige burgers. Telefoondieven hebben gisteravond hun slag geslagen in de Ziggo Dome. Minstens tien mensen zouden zijn bestolen tijdens een concert van de band Architects. Bezoekers mochten na afloop van de show niet meteen weg... maar moesten langs een controlepunt waar ze werden gefouilleerd. Het poppodium zegt tegen het AD dat meerdere verdachten zijn gepakt door beveiligers. Volt doet vrijdag niet mee aan het eerste lijsttrekkersdebat. De partij zou bij de NOS op Radio 1 in debat gaan met Forum voor Democratie over het klimaat. Maar de partij heeft afgezegd omdat Forum volgens hen... de klimaatcrisis structureel ontkent en klimaatwetenschappers heeft beschuldigd van hekserij. Volt laat weten dat ze geen ruimte willen geven aan een partij die liegt. En woon je in Rotterdam maar kom je oorspronkelijk uit Liechtenstein of het eilandstaatje São Tomé, dan is Robert naar je op zoek. Hij is fotograaf en wil foto's maken van mensen van alle nationaliteiten in Rotterdam. Dat zijn er 174 en Robert heeft er al een heleboel. Martine uit Zuid-Korea Dit is Jan. is gevlucht uit Jordanië. Dit is Nicola. Hij komt uit Italië. Toen ik hem voor de eerste keer ontmoette, dacht ik dat hij Belg was. Ja, en ook Mila uit Armenië staat op de foto. Ze vindt het een eer. Prachtig. Robert is de beste fotograaf van de wereld. Ik wil graag dankbaar Nederland zijn. Wij moeten samen zijn. Wij zijn Rotterdammers en Nederlanders. Wij moeten samen zijn. Dertien nationaliteiten ontbreken nog. De tentoonstelling is wel al te zien in Rotterdam. Het weer, een grijze dag. Er trekt vanuit het noordwesten ook wat motregen over. En het is een graad of 17. Morgen eerst wat zon, later opnieuw wolken en een gaatje koeler. Zo'n 16 graden dan. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM luncht, weer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. weer zie je Terug voor het tweede uur lunchroom. Ik ben begonnen met champagne. How about us, gevolgd door Senate O'Connor met Nothing Compare. En ik ga door met Abba. Don't shut me down. A, while ago I heard a song, the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 I will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 Belt u met telefoonnummer 5740330. Michael Jackson, one day in your life.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 Het was Doors Die and the Pins, Shine Up. De yesterday, yesterday, yesterday. Elephant Song is een nummer van de Australische zanger Kamal. Het nummer staat op een gelijknamige album van Kamal uit 1975. Hans van Hemert schreef de Elephant Song als onderdeel van de muzikale finale van een televisiespecial voor het Wereld Natuur Oorspronkelijk wilde hij dat Frank Sinatra het nummer zou zingen, maar deze wees het af. Van Hemert vroeg vervolgens aan de vicepresident van Polygram of hem op opnames te sturen van de zangers die grootheid hebben om te stralen in een koninklijke feest. Uit deze selectie kwam Kamal naar voren om het nummer uiteindelijk te zingen. Hier is Kamal met de me, elephant.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 save and never sick as we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 at pluspuntzantwoord.nl Bukvis, make your mind up. Rodrigues, geboren in 1951 en overleden in 2001, was een Capverdische zanger. Hij was vooral bekend om het nummer Hey Malhu. Hij nam zijn nummers op onder de naam Johnny N. Orchestra Rodrigues. Rodrigues werd op de Capverdische eilanden geboren. Begin jaren 70 werd hij opgeroepen voor het Portugese leger, aangezien Capverdie destijds een kolonie van Portugal was. Rodriguez wilde niet gestationeerd worden in Angola. Destijds ook een Portugese kolonie waar een onafhankelijkheidsstrijd woedde. En vluchtte hierop naar, met zijn familie naar de Verenigde Staten. Hier is Johnny en orchestra Rodriguez met Heemaljoe.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 tot verstoppertje en van kickboksen tot voetbal. Zorg voor makkelijk zittende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in het zweet. De Sportingstuif is gratis voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. En het is doorlopend van 3 tot 4 uur in de gymzaal van de Blauwe Tram. Frank Duval, Angel of Mai. Aline is een Britse popduo dat populair was van de jaren 1975 tot, tot 1980. Het is vooral bekend door de, de hit If You Go. Barry Corbett en Aline ontmoetten elkaar in 1963. Het jaar erop trouwden ze en begonnen ze op te treden als duo. Hoewel Barry, voor zijn huwelijk ook al bandje speelde... wist het duo niet door te breken in de muziek. Dat kwam mede doordat... Barry voor het Engelse leger actief was en zo diende vaak moest verhuizen. In 1974 kwamen Barry, Aline en hun twee kinderen in België terecht. En werden daar ontdekt door de toenmalige deca producer Roland Uitendalen. Hier zijn Barry en Aline met If You Go.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 dovremmo lottare per farsi sentire di a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, oh. dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. solivo oh, oh. Sebastiano una grande canzone per parlare di pace si può A no comata di inventare una canzone per cambiare oh. In ogni senso a no cercato e voluto che fosse con... Dit was het weer voor deze week. Volgende week ben ik weer aanwezig. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En ik ga eindigen met Kim Wilde. Kids in America. Ik wens je een heel fijn weekend. Graag tot volgende week. Da! <middels>